12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag, dinsdag. Nieuwe acties voor betere zorg, CAO. Miljoenen mensen lijden honger in Zuid-Soedan. En Thailand heeft gestemd, maar de crisis duurt voort. Langs de noordwestkust drijven af en toe wolken van zee binnen. Elders schijnt de zon, maar ontstaan er geleidelijk ook enkele stapelwolken. Het is een graad of acht. Morgen opnieuw flink wat zon en het wordt dan zes tot acht graden. In zeker 100 verpleeg- en verzorgingshuizen wordt dinsdag actie gevoerd. Werknemers eisen een betere CAO omdat ze meer zekerheid in roosters, diensten en contracten willen. In december is er een CAO afgesloten tussen de werkgevers en de kleinere bonden... maar de FNV zette geen handtekening. William Marijnissen van Avocabo FNV, goedemiddag. Goedemiddag. Aan wat voor acties moeten we dinsdag denken? Ja, dat zijn acties die variëren van uh, één minuut acties. Dat betekent dat zorgmedewerkers in actiekledij naar het werk gaan en daar een foto van maken en die naar ons opsturen... tot aan uh, ja, daadwerkelijke staking van een uur of soms uh, zelfs meerdere uren... waarbij zorgmedewerkers bijvoorbeeld een manifestatie organiseren... of juist iets leuks, iets extra's met de bewoners gaan doen... omdat daar normaal geen tijd voor is. Want die, ondanks die acties, worden die dus niet te dupen, begrijp ik? Nee, want dat is natuurlijk altijd heel ingewikkeld in de zorg. Hè? Deze mensen die werken in de zorg, die doen dat omdat ze hart hebben voor de zorg. Ze balen ook zo ontzettend van deze cao... Uh, niet alleen omdat er geen koopkracht voor hun in zit en uh, nauwelijks extra banen, maar ook omdat het gewoon ja, uh, door de hoge werkdruk in de verpleeghuizen bijvoorbeeld staat de kwaliteit van de zorg onder druk. Dus zij willen met de acties natuurlijk niet dat de verpleeghuisbewoners daaronder lijden. Dus heel vaak gaan ze juist iets extra's leuks met, eh, met die mensen doen. Uh, toch is het zo dat andere bonden dit akkoord met de werkgevers wel hebben gesloten. Waarom doet u dan niet mee? dat klopt. Zorgwerkgevers, wij waren aan het onderhandelen en zorgwerkgevers zeiden, nou, dit is het wel zo'n beetje. En wij konden daar als vakbonden vertekenen. Wij hebben inderdaad als FNV gezegd, dat doen wij niet. Uh, vooral niet, omdat wij vinden dat deze CAO absoluut geen oplossingen biedt voor de grote problemen in de zorg op dit moment. En dan moet u denken aan de hoge werkdruk in de verpleeghuizen, waardoor de kwaliteit van zorg onder druk staat. Dan moet u denken aan de rommelcontracten, dus de tijdelijke contracten, de oproepcontracten, de nulurencontracten. Daar wordt echt onvoldoende aan Gedaan. Maar wat daardoor... is er zo verkeerd aan zo'n nulurencontract? Kunt u daar een ja. voorbeeld van geven? Ja, het nulurencontract is om twee redenen verkeerd. Eén, omdat wij in het sociaal akkoord al met onze opperwerkgever... de heer Bernard Wientjes hebben afgesproken... dat we daar in de zorg echt mee gaan stoppen. Dat was in het dus voorjaar. We... Ja, inderdaad. Dus dat moeten we nu ook gewoon echt gaan doen. En zorgwerkgevers moeten daar niet nu bij CAO proberen weer aan te gaan morrelen. En twee, het nulurencontract is ook slecht voor... De zorgmedewerkers, omdat ja, weet je, je moet elke dag maar afwachten, elke week, elke maand maar afwachten hoeveel uur dus je mag komen werken. Hoeveel geld uiteindelijk aan het eind van de maand op je bankrekening staat, of je daar nog wel de huur van kan betalen. En het is ook slecht voor de verpleeghuisbewoners, want die zien steeds wisselende gezichten en die hebben juist behoefte aan vaste gezichten. Maar toch snap ik even niet met, met, met meneer Wientjes, die heeft dus in dat zorgakkoord inderdaad gezegd geen nul urencontracten meer. Uh, waarom kunnen die uh, zorgwerkgevers dan toch uh, iets anders doen dan hun voorman zegt? Hoe zit dat? Ja, dat was dus ook onze grote vraag. Het is overigens niet in het zorgakkoord... maar in het sociaal akkoord afgesproken met de heer Wintjes. Inderdaad, een verbod op een Nou, zij denken dat het kan... omdat die afspraak op dit moment omgezet wordt in wetgeving. En die wetgeving die wordt waarschijnlijk rond de zomer van kracht. Maar de zorgwerkgevers die blijken daarbij daar inzien uh, toch niet zo'n zin in te hebben... in het verbod op een Dat hebben ze ons verteld. Dus ja, zij zullen nog de handen vrij willen houden... om daar zoveel mogelijk aan te gaan morrelen. Wij hebben natuurlijk als FNV... Gezien zegt van ja, we gaan niet op het hoogste niveau bij het sociaal akkoord afspreken... ...dat we gaan stoppen met die nulurencontracten ...en dan vervolgens in de sector weer wat anders afspreken. Dat, uh, dat werkt natuurlijk niet. Verwacht u dan ook een rol van de regering, van de minister bijvoorbeeld... ...dat minister Schippers uh, misschien u kan helpen hiermee? Ja, nou ja, of wellicht ook uh, zelfs wel minister Asje, ...die natuurlijk uh, voorop wil gaan tegen, uh, nou ja, ten strijde tegen de doorgeslagen... ...flexibilisering, zoals zij dat noemt. En uh, minister Asscher heeft ook zeker het sociaal akkoord uh, omarmd. En uh, inderdaad, we hebben hem natuurlijk al wel even geïnformeerd over uh, dit wat speelt. En vooralsnog zegt ook minister Asscher dat het sociaal akkoord voor hem heel erg belangrijk is. En het is ook verwacht dat alle partijen, en in dit geval dus ook de zorgwerkgevers, zich daar gewoon aan houden. Heeft u al een nieuwe afspraak om in ieder geval weer aan tafel te gaan? Nee, die is er nog niet. Maar wij hopen zeer zeker dat die spoedig tot stand gaat komen. Wij zijn daar absoluut toe bereid, Het is ook de inzet van onze acties. Wij zeggen, wij willen gewoon snel weer aan tafel met de zorgwerkgever, zonder voorwaarden vooraf. Maar we moeten gewoon snel aan tafel om te kijken of we tot betere afspraken kunnen komen. Dank u wel, Lilian Marijnissen van Avocabo FNV.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 In Thailand zijn de stembureaus drie uur geleden gesloten. In het land waren veel militairen en agenten op de been om de orde te handhaven. De verkiezingen werden eind vorig jaar uitgeschreven door premier Yinglouk Shanawatra. Zij hoopt een eind te maken aan de politieke crisis in het land. Correspondent Michel Maas is in Thailand. Michel, hoe zijn de verkiezingen verlopen? Nou, ze zijn uh, redelijk verlopen. De politie is er inderdaad in geslaagd om voor- en tegenstanders van de regering uit elkaar te houden op een enkel incident na. Uh, en ja, de, de dat het vreselijk uit de hand ging lopen dat werd aangewakkerd door een schietpartij gisteren tussen aanhangers van beide uh, kanten. En uh, ja, dat, dat is gelukkig tot nu toe niet gebeurd. Het is wel zo dat het uh, standoel in de protestant uh, de werd ter om een groot aantal uh, stembussen, stemlokalen te blokkeren. Om het stemmen voor een groot aantal mensen onmogelijk te maken. Na schatting 12 miljoen Thijs hebben niet kunnen stemmen, omdat die demonstranten uh, hun uh, de stembussen blokkeerden en, uh, en ook uh, distributie van stembussen onmogelijk maakten. Maar uiteindelijk, over het grote geheel, is het allemaal redelijk verlopen. is gestemd gestemd in grote delen van het land en ook in grote delen van de hoofdstad Bangkok. Dat heb ik kunnen zien en uh, dat is rustig gegaan en uh, de stemmen zijn nu geteld. Alleen uh, op de uitslag zullen we nog even moeten wachten. En er is in ieder geval ook genoeg gestemd, want als zoveel mensen, je zegt 12 miljoen, niet de kans hebben gehad om te stemmen, uh, op een gegeven moment kan het natuurlijk uh, een probleem worden dat er niet genoeg mensen hebben gestemd om het geldig te verklaren. Ja, dat is zo. En uh, veel van die stembussen, de, die stemlokalen waar niet gestemd is... die zullen later alsnog een keer geopend, Misschien over een maand, misschien over een paar weken. Uh, en alsnog, uh, die mensen daar zullen alsnog een klas krijgen om te stemmen. En pas daarna zullen we weten wat wij uh, verder aan moeten met de aanklacht van deze verkiezingen. En, en als het nou uh, gebeurt dat het niet gelden wordt verklaard, wat dan? Ja, er wordt altijd één van de bevolking wordt, uh, ontzettend boos... Als het geldig wordt verklaard, uh, zijn de demonstranten die nu al twee maanden op straat zijn hier in Bangkok... die zullen woedend zijn en alles proberen om de regering op een andere manier uh, uit de weg te helpen. En als het uh, ongeldig wordt verklaard, zijn de mensen die wel zijn gaan stemmen... de aanhangers van de regering, die zullen woedend zijn. En ja, uh, we zullen moeten afwachten wat daaruit voort gaat komen. Want uh, ja, die schietpartij van gisteren heeft een klein voorproefje gegeven... van waartoe uh, Thais hier in, in, sta, in staat zijn. En ja... Uh, we weten, er zijn staatsgrepen geweest, er zijn gewelddadige uh, betogingen geweest. Betogingen die ook met geweld zijn neergeslagen. Dus hier in Thailand is in dat geval alles mogelijk. Dankjewel Michel, correspondent Michel Maas. Philips wordt bedreigd door een voormalige afnemer van lampen die worden gebruikt bij de Wiet-tilt. Het concern heeft aangifte gedaan omdat er dagelijks sprake zou zijn van intimidatie en ook zouden medewerkers zijn bedreigd. Het concern schrijft dat in een reactie op het tv-programma Brandpunt. Daarin komt vanavond naar voren dat Philips miljoenen heeft verdiend met de verkoop van lampen aan wiet-telers. Dat is nu niet strafbaar, maar er is wetgeving in de maak die daar verandering in brengt.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 Aan het eind werd Beatrix door de 4000 mensen in de zaal toegezongen... en Erika Terpstra bedankte haar op de typische Terpstra-manier. En ik heb al die tijd zo vaak iets willen zeggen tegen u... maar dat mocht nooit vanwege het protocol. En dat ga ik nou wel doen. U bent een kanjer. Dan Amerika. De VS is voorlopig niet van plan om de strafmaatregelen tegen Iran verder te versoepelen. Dat heeft minister Kerry gezegd tegen zijn Iraanse collega's, Iraanse collega. In november sloot Iran een voorlopig akkoord met een aantal wereldmachten over het beperken van de Iraanse nucleaire activiteiten. De economische sancties werden verlicht in ruil voor het beperken van het atoomprogramma. Later deze maand wordt gepraat over een definitief akkoord. Iran moet volgens Kerry meer toezeggingen doen... voordat de sancties nog verder worden verlicht. Start. De Olympische ploeg is vanochtend vanaf Schiphol vertrokken naar Sochi. Kleine weken voor het begin van de winterspelen. Geen bijzonderheden bij dat vertrek... behalve dat Sven Kramer zich niet liet zien. Jeroen de Jager doet verslag.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 Ja, goedemorgen. Wat heb je allemaal bij je? Mijn fiets, mijn schaatsen, heel veel kleding, uh, mijn dekbed, mijn kussen, alles eigenlijk. Je dekbed en je kussen? Ja, ja ik heb een hele aan van die vieze lakens. En uh, ja, je weet natuurlijk nooit wat je, wat je treft. Vorig jaar bij de wekenafstanden waren er ook uh, van die vieze lakens. Toen dus heb ik zelf mijn dekbed gekocht, maar ik uh, ga nu het dorp niet meer uit als ik eenmaal ben. Dus uh, vandaar dat ik mijn eigen dekbed heb meegenomen. Ik me even door, oh. spijt me. Ik roep pardon, pardon, pardon, pardon. vrouw in een bonjas die door wil. Jullie familie van? Uh, Sanne en Jaren van Kerkhof. Gaat u daar ook naartoe nog? Wij gaan er ook naartoe, maar, uh, mijn man en ik. Ja. Oh, yeah. ja. En u moet daar dan op eigen kosten naartoe? Ja, ja, ja, ja. alles is op eigen kosten. Niet eens uh, de nee. kaarten voor Short moeten we ook zelf... Uh, moet je zelf kopen? Alles moet je zelf regelen, alles moet je zelf betalen. Ja, ja. Ja, dus dat is nog best een dure hobby om uw kinderen daar aan het werk te zien. Een uh, aantal duizenden euro's. Een aantal duizenden ja. euro's om met z'n tweeën daar ja. naartoe te gaan. Ja. Ja. ja, het is natuurlijk altijd uh, duurder. De, de prijzen van de hotels gaan gelijk omhoog. Nog een laatste foto...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 Tijd voor de eredivisie, want koploper Ajax kan vanmiddag de voorsprong op de nummer 2, Vitesse, vergroten. Maar dan moet er wel worden gewonnen bij FC Utrecht. In de Galgenwaard zit Ronald van der Geer. Ronald, laatste overwinning van Ajax, ik heb het even opgezocht in Utrecht, maart 2009. Ja, toen werd het 2-0, vorig jaar 0-0, jaar daarvoor 6-4 en ook nog een 3-0 en een 2-0 overwinning voor Utrecht. Dus Ajax kan aan de bak, de angstgeekner staat vandaag er weer tegenover in eigen huis in Galgenwaard. ...waar Utrecht na vier nederlagen wel eigenlijk toe is aan een, een wedstrijdje winst. En ook van wat nieuwe aanwinsten aan boord heeft Mathieu Delpierre bijvoorbeeld. De Fransman die overkwam van Hoffenheim, start straks in de basis. En ook een debutant van der Winde, 18 jaar is die pas. Hij is straks linksback bij FC Utrecht tegen koploper Ajax. Dat in de wedstrijd tegen Ahead Eagles het lang probeerde zonder Fischer en Schöne. Schöne maakt uiteindelijk de winnende. Schöne en Fischer staan nu weer in de basis elf opgesteld. Ziekterson en de Sa zijn er niet op de bank te teruggekeerd het Dankjewel. Ronald van der Geer was dat. Gaan we naar Den Haag, AWB, Helene de Geest, hoe is het op de weg? Het is uh, rustig op de weg. Behalve dan op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Bij knooppunt Prins Klausplein. Drie kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er is een auto op, uh, over de kop geslagen. Er zijn twee rijstroken dicht. Maar daar, waarschijnlijk gaat dat niet al te lang duren. En verder zijn er veel mensen onderweg naar de Efteling. Op de A59 staat daardoor file. Van Zonzeel naar Den Bosch tussen Waspik en Waalwijk, 5 kilometer. En als je nou niet naar de Efteling wil, maar bijvoorbeeld naar Den Bosch... dan kun je dus maar beter omrijden. Dat kan het beste via Gorkum over de A27, de A15 en de A2. Dankjewel je De hoofdpunten van het nieuws nog een keer. Dinsdag houdt Afakabo FNV nieuwe acties voor betere zorg-CAO. Miljoenen mensen lijden honger in Zuid-Soedan. En Thailand heeft gestemd, maar de crisis daar duurt voort.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 Dat en meer in Karo Brandpunt, vanavond vijf over half elf, Nederland 2. Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. En de haalde kop daar hier over het Ja, Dit is een goed stel, hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune. Het programma van Max waarin we terugkijken op de afgelopen mediaansportweek. En ook vooruit naar wat ons de komende week gaat brengen. Dit uur Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van Nu.nl... de populairste nieuwssite van Nederland. De site gaat ook televisie maken op internet. Na ene, Ria Visser, u kent haar als lange sportjournaliste en schrijfster. Als u vragen hebt aan onze gasten, deperstribune.nl... of twitteren, hashtag perstribune. TV-rustecent Ron Vergouwen is er natuurlijk met kassie kijken. Waarover, om? Ja, de Spelen komen er dan nu toch echt aan. En de week ervoor ging het over bijna niets anders dan over Sochi. Maar dat had nog weinig met sporten te maken. Straks een nabeschouwing op de voorbeschouwing met een roze randje. Onze vliegende kip, Jules van der Wart. Waar hang je uit, Jules? Ik ben in Hoge Rijden en ik sta naast de modder bij het wk parcours waar vanmiddag gereden wordt voor de professionals. Vanmorgen hebben we de jongelingen gehad, maar daar ga ik het niet over hebben. Dat laten we aan de collega's van de NOS langs de lijn over. Ik praat met oud-kampioen Henny Stamsnijder... die in 1981 de eerste Nederlandse wereldkampioen werd. Dus zometeen Henny Stamsnijder. En zometeen in de pers te collega Ronald van der Geer... over Utrecht-Ajax, de wedstrijd die om half 1 begint. Welkom dus bij Max. Gertjaap Hoekman, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Jonge hoofdredacteur van nu.nl. Dat is een website, hè? Het is een website, een, een app. Het is een digitaal ja. nieuwsmedium, noemen wij het. En daar ben je hoofdredacteur van. Ja. Wat houdt dat werk in? Kun je dat in een paar zinnen schetsen? Nou, ik, ben de, ik geef leiding aan de redactie. Dat is een uh, man of twintig uh, vast in dienst. Nog een heleboel uh, freelancers. En ik zet uh, ja, eigenlijk de lijnen uit. Dus ik uh, bepaal redactioneel welke kant we op moeten gaan. Uh, welke nieuwe dingen we moeten proberen. Ja. Uh, ja, en ik bewaak dat alles goed gaat. Kun je een voorbeeld uh, geven van de, de lijnen die je uitzet? Wat, wat is een lijn? Ja, nou, een lijn is dat wij... Dat, ik, dat zijn eigenlijk twee dingen. Ik vind aan de ene kant uh, dat nu.nl. Uh, je noemde het net al. We zijn het populairste, grootste nieuwsmedium uh, van Nederland. Uh, dat wij ook meer zelf uh, dingen gaan doen, dus um, zelf nieuws maken, hè. zorgen dat je sneller bent uh, dan de rest, maar ook uh, ja, steeds persoonlijker het nieuws maken, dus uh, denk even goed na als je een, een verhaal plaatst, wat, wat betekent dit nieuws nou, en probeer ook meteen die vertaling te maken voor onze, voor onze bezoekers. Ja, want Utrecht-Ajax ja. is de wedstrijd die zo dadelijk begint als vanouds natuurlijk op de radio te ja. beluisteren. Ja, nee, wij zijn daar, niet alleen in het stadion. De verslaggever van ons zit, zit in de Galgenwaard. Maar we zitten op de redactie te, te live bloggen de hele dag. Dus dat betekent dat we gewoon bijhouden... Welke, nou ja, wat, wat voor belangrijke dingen er gebeuren. Niet alleen op de voetbalvelden, maar ook in Hoge Heide. Ja. En ik denk volgens mij dat het nog een Davis Cup is. Dus we houden dat allemaal ja, bij. Er ja, dat is ook nog. Het is een beetje een Davis Cup. Ja, in ja, ja. Nederland. het is een beetje radio, radio spelen, maar dan op internet. Ja, want ik vroeg me af. Hoe anders is het in feite uh, dan wat er al gebeurt in... mag ik het de oude media noemen? Nou, uh, het feit dat wij... Uh, het, is, het is sneller, het, het verandert continu. Hè. Als je het ja. makkelijkst misschien is met een krant... Hè. een krant uh, maakt een artikel en dat artikel is op een gegeven moment klaar... en gaat dan naar de drukker. Nou, op Nieuw.nl is een artikel eigenlijk nooit klaar. Het is uh, continu, uh, ze, ze zoeken we ja. naar verbeteringen, aanvullingen op het nieuws. Ja, maar je ziet nu bijvoorbeeld ook dat uh, regionale maar ook uh, landelijke omroepen... die twitteren tussenstanden van voetbalwedstrijden uh, ja. feitjes uh, die opvallen. Dus je kunt een wedstrijd bij wijze van spreken nu ook al gewoon op Twitter of op, uh, ja. op internet uh, volgen. Hè? So, ja, zeker. Ja. Nu.nl bestaat dit jaar 15 jaar. Dat gaan we in uh, ja. mei vieren. En 15 jaar geleden waren we eigenlijk een van de eerste die, dit, die dat zo, zo doen. En je ziet inderdaad dat uh, de laatste jaren de, nou ja, de concurrentie, zou je kunnen zeggen, ook wakker is geworden... En ik vind het eigenlijk wel mooi hoor. Dat houdt iedereen ja, scherp. scherp. En ja. het, is, het is hartstikke voor mij het meest spannendste deel van de journalistiek op dit moment. Ja, maar dat betekent ook dat je moet gaan onderscheiden. Hè? Ja. Dat je... Uh, ja, je, je wilt bezoekers trekken ja. op je site. Uh, advertenties uh, genereren natuurlijk, want daar leef je van. Ja, klopt. klopt. Hoeveel bezoekers hebben jullie? Wij bereiken dagelijks uh, ongeveer 2,7 miljoen uh, mensen. Uh, unieke bezoekers zijn dat. Uh, en die lezen ongeveer met z'n allen bijna een miljard artikelen per maand. Ja, uh, zeg maar... Ja? Ja, ja, dus aan de ene kant is dat... we hebben natuurlijk onze website, uh, die, die heel groot is. We hebben ook uh, apps voor alle toestellen die dus er zo'n beetje uh, zijn. En nou ja, dat is, uh, dat is ook echt een groeiende groep mensen. Ja, en jullie zijn ook marktleider. Ja, klopt. Ja, maar uh, wat is nou... kun je het succes verklaren? Kun je, kun je, dat, kun je dat concretiseren in woorden? Ja hoor. Ja ik, nou ja, ik zei net al, we waren een van de eerste die je deden, Maar goed, dat is nog, nog steeds geen garantie voor succes ja. natuurlijk. Ik denk dat de formule van Nu.nl... na 15 jaar nog steeds gewoon heel goed staat. <kwijnt> we zijn uh, overzichtelijk, hè, dus... Uh, ik denk als je ons vergelijkt met anderen dat je, nou, dat wij, dat je bij ons echt vrij snel meteen ziet wat is het belangrijkste nieuws is van de dag. Wat ook wel heel belangrijk is, is dat we neutraal zijn. Nu.nl nu is eigenlijk een van de weinige uh, massamedia in Nederland die niet uh, ja, historisch gezien verbonden is aan, een, aan wat voor zuil dan ook. Zeg maar. Dus Nu.nl heeft geen mening over zaken. We zijn niet links of rechts. We zijn gewoon uh, ja, van ja. iedereen, zeg maar. Ja, maar je kunt ook uh, het gevaar dan krijgen dat je kleurloos wordt. Nou, ja, dat als was. je nergens bij hoort. Nee, precies. Nou, goed, ik denk, wij, wij zijn echt de, de feitenbrenger. Dat is wat mensen naar nu.nl trekt, mm -hmm. om het laatste nieuws uh, te lezen. Ik denk dat we op zich, uh, we hebben ook een website die specifiek gaat over sport. Daar doen we wel wat meer al over met meningen, maar ik denk dat er genoeg andere uh, co uh, co uh, concurrerende of gewoon collega's, zeg maar, in medialand zijn die dat heel erg goed doen. En dat is nou juist ook wat het mooi ja, maakt. Wij ja. doen dit heel goed. Anderen uh, doen het anders heel Goed. Zeg, u is een jonge hoofdredacteur, 33? 32. Ja. 32, ja, kijk, ja, nog jonger. <laughs> klopt. <laughs> uh, wat, uh, wat fascineert jou in de journalistiek? Want je bent er via een vooropleiding in terechtgekomen. Ja, ik heb school voor journalistiek gedaan in Utrecht. Ja? Uh, toen ben ik stage gelopen bij Nieuwe Revue. Daar ben ik eigenlijk net zo lang blijven zitten tot ik hoofdredacteur was. Ja, maar dat ging uh, daar vrij snel natuurlijk. <laughs> ik bedoel, ik wil niks afdoen aan je capaciteiten, maar het is een blad in moeilijkheden. Ja, nou, je zou kunnen zeggen, als je maar lang genoeg blijft zitten, dan ben je wel een ja, hoofdredacteur Ja, maar zelfs, dan... zelfs als je kort lang zit, zal ik ja. zeggen, word je daar... Nou ja, goed, ik wil niet zeggen dat je dan daardoor hoofdredacteur wordt. Nee, laten we, laten, laten, we, laten we die conclusie niet trekken. Nee. Nou, wat mij fascineert is gewoon het, het, het, het, het, het, het, het, het nieuws als eerste brengen, zeg maar. Dus mensen willen informeren, een verhaal willen vertellen. Mm -hmm. En zorgen dat mensen dat zo snel mogelijk krijgen. Dat is wat mij fascineert. Ja, maar ja, als je hoofdredacteur bent... dan zit je al gauw in de beleidshoek. Hè, terwijl je zo'n leuke baan had als muziekjournalist. <laughs> je zit op de vloer, je hebt een prachtig uh, thema in ja. handen muziek. Je kan overal naartoe. En ja. nu, nu zit je beleid te maken. Nou ja, beleid Kijk, ik ik Ik, ik, de ik, mag, ik mag leiding geven aan, aan, aan, de, aan de grootste nieuwsite van Nederland. Daar zit een, nou, een vrij jonge uh, redactie op. Ik zou niet willen zeggen dat ik per se de, de oudste daar ben. Maar ik ben zeker niet de jongste, zoals je zult begrijpen. En we zijn best wel, wat ik net al zei, een soort proces bezig. Ik werk nu anderhalf jaar bij, bij Nu.nl. Sinds vorig jaar juli als hoofdredacteur. En wat we aan het veranderen zijn bij Nu.nl is veel meer... Uh, uh, nou ja, zelf, hè, zelf nieuws maken. Zelf een, een smoel uh, ontwikkelen. En zorgen dat je weet dat er bepaalde dingen spelen. Ja. Dat je weet dat Utrecht Ajax bij wijze van spreken is. Dus dat je ook daar naartoe kan gaan. Ja, maar ik wil zeggen, dat is geen nieuwe journalistiek. De oude journalistiek wist ook precies wat de agenda voor Ja, dus. precies. Ja. Nou, Menu.nl was in eerste instantie is, is groot geworden om gewoon dingen te plaatsen... die, de, die er binnenkwamen, zeg mm. maar, via persbureaus en dergelijke. En we zijn nu veel meer aan het... Uh, uh, uh, ja, ons volwassen aan het worden eigenlijk. Ja. En het steeds meer zelf ook maken. Maar dat, ik ben het een met je eens, dat is niet per se nieuw. Wat wel heel nieuw. Is dat wij ook steeds meer uh, ja, nieuwe dingen kunnen proberen? Zeg maar. dus, uh, een voorbeeldje: we hadden vorige, twee weken geleden wij de finale gehad voor NU Lab. Dat is ons uh, innovatieprogramma, waar we eigenlijk op, op, op zoek gingen naar, naar next level shit, zoals wij dat, uh, dat, zoals, allemaal, zoals wij dat noemen. En uh, dat is uiteindelijk gewonnen door een jonge uh, Ivo Schaap met het idee: nu push. Dat is een verhaal van nou, bepaal, je poesberichten. Dat, dat is eigenlijk een, een van de nieuwste methodes... om, om nieuws naar mensen toe te, toe te brengen. We merken dat, nou ja, dat daar best wel wat reuring over is onder mensen. Moeten we dat nou heel veel doen? Moet je dat nou heel weinig doen? Wij hebben gezegd, van, nou, laten we nou iets gaan ontwikkelen... Wat, wat gewoon heel makkelijk laat bepalen... dat jij kan bepalen wat, het, wat dat is. is. Ja. En ik denk dat zijn... Uh, voor mij is er wel echt een nieuw geluid in de journalistiek... Die, nou in ieder geval waar wij heel erg voorstander van zijn. is heel nadrukkelijk luisteren naar wat... Wat je bezoekers, wat je lezers, wat, eh, wat ze willen, wat ze willen. Ja. We hebben jouw uh, carrière samengevat in een audiocollage. Oh. Uh, <laughs> dit is uw leven in anderhalf minuut. Oh. Gert-Jaap Hoekman ging op tournee in het kielzocht van Nederlandse muzikanten in het buitenland. En schreef er dit boek over. Over de Grens heet het. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey uh, wat een treurigheid kom je <lacht> tegen in dat boek. Het begint dat jij met een, een plastic zak met poep langs een snelweg loopt. <lacht> nou hebben we allemaal wel een zware dagen, maar wat is er gebeurd? Dat was mijn eerste klus voor revue. Ik wist niks van, van tourbussen en wat er allemaal wel of niet kon gebeuren. maar ja, uh... Jij wist niet dat je geacht wordt niet te poepen in de tourbus. Niemand had mij het verteld, Dolf. Het is een Duitse chauffeur en die, die moest eerst wel een beetje lachen. en toen zei hij, ja, hier heb je twee plastic Lees maar hoe dat afloopt, maar het was smerig bij mij aan tafel Geert jaap Hoekman van Nieuwe Revue is het een uh, is het, een links ja, ja, het eigenlijk Geert Jaap? Ik bedoel dat is wel een beetje het ongrijpbare natuurlijk ook van Wilde dus dat hij tegelijkertijd een heel rechts uh, imago heeft en heel links gezegd heeft tegelijkertijd denk ik toch dat uh, de Nederlandse kabinet... die uh, was is van linkse hobby's want ik geloof dat de culturele sector en uh, ook hier in de heel zomer van Amsterdam dat het wel weer gesneden <laughs> moet gaan worden. Ja, we dus. zitten hier straks niet meer. Nee ja dit is Radio 1. Gisteren werd bekend dat Wouter Bak stopt als hoofdredacteur van nieuwsite nu.nl uitgevers Sanoma en Bak zijn tot de conclusie gekomen dat de samenwerking niet was wat ze ervan hadden verwacht. Wouter Baks is ontslagen omdat hij niet naar de pijpen van adverteerders wenste te dansen. Baks opvolger heeft nu al in huis het is adjunct hoofdredacteur Gert-Jaap Hoepman. Goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. In het voetbal zie je nog wel eens dat de assistent trainer uit Solidariteit ook opstapt dan, hè? Uh, nou, dat is nog niet zo. Volgens mij zie je juist in het voetbal steeds meer dat dan de assistent het gaat overnemen. <lacht> Ja, ja. ja, dat was wel gevat, ja. Ja, nou ja, ook, ook waar. is het waar, ja. ja. Zeg, Gert-Jaap, uh, ja, je bent de opvolger van Wouter Baks. Ja. Die is uh, uh, naar de NOS Klopt. gegaan, internet, ja. nos.nl... Ja. NOS. Ja. Uh, omdat hij, uh, ja, hij, hij voelde zich uh, bekneld door het feit dat de adverteerders uh, er zo dus overheen hingen. Want je, je moet je geld verdienen natuurlijk via adverteerders. Ja, ik, volgens mij, uh, ik, het is wel goed dat jullie eventjes dat audiofragment ook van Henk Steenhuis, uh, was dat uit uh, een documentaire over journalistiek, uh, lieten horen. Want uh, die woorden zijn volgens mij uh, volledig uh, op hem te schrijven. Niet op, w Wouter heeft dat nooit gezegd. Het is namelijk ook helemaal niet zo. Waarom is hij nog weggegaan? Nou, hij is weggegaan omdat hij, uh, nou, dat zou je zou, sowieso ten eerste aan hem zo moeten vragen. Hij, hij werkt dus dat, dat kan je volgens mij ook prima doen. Ja, maar Wat hij, mijn observatie. Hij eerste, had te weinig mogelijkheden om de site uit te bouwen, heeft hij ons laten weten. Oké. Okay. Nou, dat, dat, dat, dat beeld herken dat ik helemaal niet, kan okay. ik je zeggen. Nee, nee, ik weet, ik bedoel, het, het, het verhaal hang, hangt daar een beetje omheen. En ik vind het wel prettig dat je me dat vraagt. Want dan kan ik dat hier ook nog een keertje roepen. Ik voel mij als hoofdredacteur Totaal niet. Uh, uh, ik voel totaal geen druk van, van adverteerders, wat dan ook. Sterker nog, we hebben een, een document op de redactie dat, dat ook gewoon hè, de spelregels, zoals iedere journalistiek medium dat heeft, gewoon goed uh, scheiden. Ook er is een scheiding tussen redactie en commercie en daar ben ik ook trots op. Ja, maar ja, je weet die commercie is uh, van, van levensbelang. Ja. Geen geld, uh, geen site. Maar, nee, klopt. Nee, we zijn, leven wat je net ook al zei, we leven van adverteerders, dus we moeten zorgen dat de advertenties op nu.nl komen. Ja. Alleen. Het spel is eigenlijk zo dat ik zorg dat Du.nl gewoon een geweldige goede uh, website... en fantastische apps heeft met hele goede hm. inhoud. En dan gaat een ander team zorgen dat er advertenties bij komen. Ja, en dan krijg je die banners in beeld uh, ja. als, je, als je de, de onderwerpen uh, aanklikt. Hè. Dat ook wel irritant natuurlijk. Ja, nou ja, goed. De, de, ja, ja, ja. No, nogmaals, wij, wij, dat is wat onze, onze boterham uh, verzorgt, waardoor ik een redactie kan aannemen... En kan zorgen dat het beter wordt. Maar vergis ik me, of uh, zie je steeds meer van die banners? Nou, ik denk... Uh, nou, ik weet niet of je je vergist. Ik denk dat er wel wat meer banners bij zijn gekomen. Maar tegelijkertijd kan ik dan trots melden... dat wij ook drie keer zoveel uh, verhalen ja. zelf maken. Dus het, gaat, het geld gaat wel naar een goed doel. Ja. He, maar uh, de, de journalistiek, dat weet je, heeft het moeilijk... juist door ja. die dalende advertentieinkomsten. Ja. Hoe zit dat bij jullie? Nee, wij merken dat niet. Wij, uh, nee, wij, wij zien gewoon uh, dat het blijft groeien. Dat, mensen ook, dat de bezoekers ook blijven, blijven groeien. Want zoals je al zei... Ik, ik ben hiervoor werkzaam geweest bij nieuw revue. En uh, nou ja, daar ging het niet alleen ja. goed, niet goed omdat de advertenties daalden. Maar ook omdat de lezers dalen. Dus als je zorgt, dat is mijn mening. Hoor. Als je zorgt dat, dat het gewoon goed blijft wat je maakt. Ja, ja dan, dan, dan zal dat ook gewoon uh, uh, op peil blijven. Zeg als jij uit het uh, nieuwsaanbod deze week iets moet uh, kiezen. Nou. Waarvan je zegt, nou dan wil ik nu nog wel eens even over het voetlicht hebben. Nou, ik vond het heel interessant. Het nieuws dat wij gisteren uh, uh, via Nutech onze techwebsite brachten. Namelijk dat jongeren uh, ook in Nederland eigenlijk langzaam Facebook beginnen te verlaten. En dat vind ik wel... Nou, dat is natuurlijk een verhaal wat al uit Amerika komt... waar dat al langer ja. aan de hand is. En uh, Facebook bestaat binnenkort tien jaar... En Facebook heeft heel veel betekend voor de manier waarop nou ja, ook journalistiek en media uh, werken. Namelijk het delen van verhalen. Ja, maar wel, wel het delen Jaap van de leuke dingen en de opgewekte zaken. We delen niet uh, ons werkelijke leven. Natuurlijk. Nee, nee persoonlijk, ik, nou ja, persoonlijk op Facebook niet. Nee, nee maar nee. We, we, we creëren ook daarmee toch een soort van schijnwereld. Nou ja, ik, interessant. Want ik wou, ik wou zeggen dat als de jongeren weggaan dan gaan de jongeren ergens anders naartoe. En dat gaat misschien wel weer heel erg maatgevend zijn... voor hoe wij hier over vijf jaar praten over nu.nl. Ja. Um, een van de dingen waar ze schijnbaar naartoe gaan is iets... Uh, en ik ben, zoals je zei, jong, 32... maar als ik daarover praat, voel ik mij ook al een licht, lichtelijk bejaard. Want Snapchat is iets wat, wat ik... Wat is dat? Ja, Snapchat is een app de, waar, je, waar je foto's... naar. Nou, dan kan ik een foto naar jou sturen en die blijft er dan... als jij je vinger op het scherm houdt, blijft die 20 seconden in beeld... en dan is hij weg, voedtie... Uh, dat is kennelijk waar ze naartoe gaan met z'n allen. Nou, ik zit mijn hoofd een beetje te breken over wat wij daar met Nu.nl mee zouden kunnen gaan doen. Nou, misschien kunnen we daar uh, nog een antwoord op krijgen in de loop van ja, deze, deze ja. ontmoeting. Als u vragen hebt aan Gert-Jaap Hoekman, hoofddirecteur Nu.nl... stel ze via de persterbunde.nl of Twitter. Ouderwets Twitter <lacht> hashtag Een <persterbunnen. lacht> paar zaken die opvullen in het media-nieuws deze week. Na twee jaar experimenteren maakte NOS deze week bekend dat het bedrijf stopt met de zogenaamde uh, uh, nieuwsaanbodkanaal. Uh, mm. Het kanaal stelde nieuwsvideo's van de, van de NOS gratis beschikbaar aan kranten en andere nieuwssites. Die uh, hoefden daardoor geen eigen dure videodiensten in te richten. De NOS deed dat om kranten en nieuwsites zoveel mogelijk tegemoet te komen en de markt niet zoveel te verstoren met de eigen website. Maar ja, nu blijkt dat die belangstelling voor het kanaal tegenvalt dat veel sites het vervelend vinden dat ze rond de beelden geen eigen reclames mogen plaatsen. Uh, jullie maken het geen gebruik nee. van. De, uh... nou, we hebben in de testfase wel, wel hmm. uh, uh, meegeholpen, zeg maar. Alleen. Ik ben eigenlijk wel blij dat de NOS ermee stopt. Waarom? Ja, dan krijgen jullie meer kijkers. Lezers, nou, niet, nou ja, goed, dat, nou ja, dat, dat, dat, dat zou kunnen. Maar wat, wat, wat, wat de NOS steeds zegt, is dat het gratis is. En, nou ja. Maar wat ze er niet bij zeggen, is dat uh, nieuwsmedia daar uh, dan vervolgens zelf geen advertenties en zo om, omheen mogen kopen. En nog niet eens zozeer over Nu.nl. Maar wat denk je? Stel je voor dat wij nu denken van oké, okay, we kunnen die video's van de NOS ja. gebruiken, dan dan stoppen we met de persbureaus Novum of het ANP... die ook prima nieuwsdiensten in de lucht proberen te houden. En uh, dat lijkt me toch voor het, voor het algehele nieuwsaanbod in Nederland best wel slecht. Verschalingen. Uh, ja, ja, verschaling. Dus ik, ik, nee, ik, ben hier wel, uh, ik denk dat dit een goede zaak is voor het internet. Content in, ja. het, uh, in de betekenis van tevreden. Precies. Content Ja, dat is vind ook inhoud. Hè, dat vind ik, nee, dat, oh. ik, ik, ik ben een soort beweging begonnen op de redactie... Dat, wij, uh, dat die heet Wij zijn nooit content. Um, <laughs> de marketingvleugel zeg maar, van uh, ook nu.nl... Noem dat woord ook graag. En ik zeg, wij maken stukjes en inhoud. Zo is het. Ja. Steeds meer ludieke so social media grappen worden een hit, lijkt het. Zoals na het overlijden van Nelson Mandela... een foto van Frits Wester aanleiding voor grappen... had een steen meegenomen uit Mandela's cel destijds op Robben Eiland. Maar na op Twitter iedereen foto's zette met andere voorwerpen... die hij zogenaamd ook gestolen zou hebben. Later werd Peter R. de Vries bespot. Hij twitterde dat hij de misdaadserie The Killing ongeloofwaardig vond... Ja, dan vindt die serie zoals Peppie en Kokkie en Lord of the Rings vast... ook ongeloofwaardig was de gedachte van de grappenmakers. Zo ging dat door Nederland. Deze week uh, dook ineens het gemeenteraadslid Willem Bos uit Zoetermeer op. En, uh, hij werd echt een hit nadat hij zichzelf op een vrij knullige manier in foto's had gefotoshopt. Facebook en Twitter werden overspoeld met foto's van fans van Willem. En het lijkt alsof hij ook op allerlei cruciale momenten in de wereldgeschiedenis uh, aanwezig was: zoals bij de maanlanding, de kroning, de oerknal. <lacht> Waar was Willem niet? Hij reageerde op Radio 2. Kijk, het punt is, als publicus maak je een persbericht... maar de, de lezer wil ook uh, graag een, een fotootje hebben. Weet je of een feest in de Kuip zit, dus daar heb je een portretfoto. En aan de andere kant wil de lezer ook zien waar het over gaat. Hè. Gaat het over bomen, over horeca, verlichting, et cetera. Dus ja, dat moet er ook op. Dus dan heb je twee foto's, dat is een beetje saai voor de, voor de lezer. Dus als je die foto's naast elkaar zet en je laat ze langzaam elkaar toe vloeien... en op een gegeven moment vallen ze elkaar over en zeggen... hé, hey, dat is hem, druk de knop, wegwezen. Ja, doen, doen jullie wat op de site met dit soort uh, hypes, ruisjes? Nou, nee. Hier hebben we volgens mij niks mee gedaan. Ik moet er wel heel hard om lachen hoor, moet ik zeggen. Ja, Want, uh, ik, ik, ja ik, ik moest, ik moest uh, bij Willem... Kijk, jij zegt net, uh, er wordt heel veel over gegrapt... en Twitter is ook volgens mij de grootste, het grootste café van Nederland... Soms, soms uh, ja, denk ik wel eens van: je kan ook niet een, een foutje maken of zo. Hè? Of iets om de... Ik kan me nog uh, collega Paul Onkenhout herinneren. Die, is een journalist uh, van de Volkskrant. Ja, die maakte een screenshot van een rectificatie van het AD. Vergat daarbij dat hij wat tabbladen open had staan met wat, laten we zeggen. Um, nou ja, erotische, erotische inhoud, laten we het over zeggen. Iedereen viel wel een beetje over me. Ik dacht van ja, toen, toen had ik het wel een beetje met hem te doen, moet ik zeggen. Het sportblad Helden is weer in handen van Frits en Barbara Barend. Het blad werd niet meer uitgegeven door Sanoma... Sanoma, Sa ja, ja Sanoma moet je officieel zeggen, ik. Dus ik zeg Sanoma. Sanoma, ja, dat lijkt wel iets wat je op je eten gooit. Hè. Geef me de Sanoma even. Soort <lacht> kruid soort magie, soort ja. magie. Nou, ah, ja. hoe dan ook, ja, uh, zet die uitgever. Waar de laatste tijd uh, onder viel, Helde. Helde verschijnt vier keer per jaar. Stond sinds een tijdje in de etalage, net zoals uh, nieuwe revue en panorama. Omdat Barbara Barend meer zelf uh, voor het blad gaat werken, heeft ze nu ontslag genomen bij Fox Sport. Het Blad blijft inhoudelijk zoals het uh, nu is. Merk jij veel van, uh, ja toch, de, dat het bij uh, Sanoma uh, ja, rommelt, het moeilijk gaat? Nou ja, we zitten met iedereen in één pand, een hoofd erop. Dus op zich, uh, en ik, ik, nou, ja, ik heb gewerkt bij Nieuw Revue... dus ik heb ook heel veel oud collega's ja. aan, de, aan de tijdschriftenkant natuurlijk. En daar, ja, daar, die verhalen, de, daar merken we wat van. Zelf, zeg maar, bij nu.nl merken we er helemaal niks van. Nee, maar ja, je ziet de gezichten en je hoort de dus verhalen. Nou wat, ja, ik hoor de verhalen, van, en het is natuurlijk, natuurlijk. heel vervelend ja. voor. En ik ben heel blij voor. Voor de familie Baren, dat ze er onder. Ander, nee, maar serieus. Ja, dat ze er onder komen hebben. En ik hoop ook dat dat nieuwe ja. revue. Uh, zo'n zo, zo lot nog mag, uh, mag hebben. Want ja, dat, dat verdient het wel. is dat Tanem... zo, maar je zou. na nou, verloop van. We kenden dat blad als revue. Ja, ja. Later werd het nieuwe revue. Ja, ja. En je ziet de leidersweg die al zo, zo lang ja. duurt. Hè? Ja, ja. Je kunt er ook mee stoppen. Nee, dat kan. Maar als je, er een, als je een revue hard hebt. Dan dat ja, heb je je hebt het ik dat ik. Heb ik nog wel een beetje. dan doet dat wel heel veel zeer ja. Natuurlijk. Dus ik zou zeggen. bij een kleiner bedrijf waar ze misschien meer kansen krijgen... of meer kansen zelf kunnen pakken... dan, dan ja, dan, ja dan, ik, ik gun het ze, laat ik het zo zeggen. Ja, utrecht Ajax Is jouw verslaggever, perstribune, neem ik aan? Uh, ja, neem maar. aan Misschien ziet Ronald van der hem ook wel... maar ja, die kijkt vooral naar <laughs> Ronald? Ja, ik zou weten wie het was, sta ik hem zeker goed. Maar er zitten hier heel veel mensen. Het is uh, echt helemaal vol in uh, Utrecht. 0-0 na zes minuten. Met, uh, ja, er kunnen er eigenlijk nog geen chocola van maken. Er zijn nog geen uh, kansen geweest. Er zijn nog geen momenten voor de goals geweest. Of het moet een voorzet van Ajax zijn van uh, Van Rijn. Die door Ruiter werd uh, gepakt. Duidelijk is wel dat Utrecht Ajax vast wil zetten. Bij de strot wil pakken. En op die manier uh, proberen snel een doelpunt te maken. Bij Ajax is Team de Jong terug in de selectie. Niet in de basis. Wel een basisplaats weer voor Scheune. En ook een voor Fischer. Vorige week tegen Go and Eagles zaten zij nog op de bank. Maar nu dus weer in het elftal van Frank de Boer. Ja, bij Utrecht eigenlijk de meest opvallende namen. Toch die nieuwe Fransman Del Pierre, overgenomen van Hoffenheim. Er zijn zoveel spelers overgenomen door FC Utrecht. En de debutant Jordi van der Winden. Nou, hij is pas 18 jaar. Komt van ADO Den Haag. En speelt links achter zijn eerste wedstrijd tegen Ajax. Ajax heeft nu de bal met ja, verplaatsing van links naar rechts. De bedoeling is van Rijn. Maar de bal gaat over de zijlijn heen. Utrecht gaat ingooien. We we zijn dus begonnen 0-0 na bijna zeven minuten. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De vliegende Keep. Uh, Jules, Jules, van der Wart. Wij modderstromen en een, een mooi spektakel vanmiddag, Jules. Ja, absoluut. Dat is het nu al hoor. Als je kijkt naar al die mensen die uh, voorbij komen veel Belgen, Italianen, Fransen en heel veel Nederlanders natuurlijk. En één uh, beroemde Nederlander die ooit wereldkampioen was in 1981. Ik ben nu in de bus van Shimano, want daar werkt hij tegenwoordig. Uh, Henny Stamsnijder. Henny, wat is jouw taak eigenlijk uh, bij de Japanse club? Ik ben verantwoordelijk voor uh, wat zo uh, moeilijk, mooi heet uh, sportsmarketing. Uh, dat is een heel breed begrip uh, van alles uh, wat, uh, wat met te maken heeft van promotie en uh, het sponsoring en uh, het hele gebeuren eromheen. Ik sta tussen de fietsen, buiten worden ze ook opgeknapt, schoongemaakt, hier binnen hersteld. Ik zie kleine fietsjes voor als er wat nood aan de man is. Ik zie heel veel petjes en, ik laat me even horen, een koeienbel. En die geven jullie weg. Waarom is dat? Ja, bij het cyclocrossen, dat, dat, het DNA van cyclocrossen, dat is ook een beetje koeienbellen. Het is, het is natuurlijk, uh, het gebeuren lawaai maken, erbij horen, uh, Belgische frieten, bier, uh, nou ja, gewoon een feestje. Ja, een feestje zie ik al. Het is een soort carnaval ook. We kunnen even naar buiten lopen, dan kunnen we wat meer geluid horen. Ik neem de koeienbel mee. En uh, ja, blauw zeg je, dat is eigenlijk de kleur. Onze naam is niet eens zo belangrijk, maar dat mensen de kleur uh, blauw kennen. We staan nu lekker in het zonnetje. Buiten, ik zie echt duizenden mensen om ons heen staan. Dit is het? Ja, dit is, uh, is uh, cyclocrossen. Dit is een, uh, een doorsnee weekend uh, cyclocrossen. Ergens in België of in Vlaanderen, het meer gezegd Vlaanderen, of in Nederland. Ja, hier zijn tienduizenden mensen. Ja, ik denk vandaag zo tussen de 40.000 en 50.000 mensen. De, de, de grote horde gaat nu binnenkomen. Want het hoofdnummer dat is om drie uur. Dus ja, dan, dan gaat het los. Ja, er zit alleen veel tijd tussen, hè? drie uur zelfs. Want vanmorgen om maar twaalf uur vinden ze de jongen niet. Ja, maar dat is niet erg. Dat, dat, dit, dit is een, uh, een sociaal gebeuren. Dit, dit, dit, uh, dit is een weekend uit uh, met, uh, met het gezin, met, uh, met, met, met je vrienden, met je familie. Je, je gaat met, met grote bussen vol supporters van, van één renner of een bepaalde renner ga je er naartoe. En je vermaakt je een heel weekend. Ja, en dat er veel Belgen zijn is dus wel logisch. Ik geloof drie kilometer verder zitten we in België, hier in Hoogrijden. Ja, de, de, de locatie is natuurlijk uniek. Het is bijna op de grens met België. Het is nog net Nederland. En uh, ja, de, hier, hier, hier gebeurt het uh, dicht bij, uh, bij Vlissingen, bij Zeebrugge, uh, Engelsen die, uh, die de boot pakken hier naartoe. Ja, allemaal een beetje meesnuiven en meegenieten van, uh, van, uh, van deze cultuur-happening. Uh, cultuur, cultuur Jij werd een 81 kampioen, hè? Dat was toch in het baskenland, geloof ik? Ja, dat was in, uh, in, uh, in Hoe Spanje. Hoe was het daar in Spanje? Dan was het uh, geweldig modderig. Ja, heel erg, heel erg slecht. Heel, erg, heel veel regen, uh, zwaar. Natuurlijk veel hoogteverschil. Dit, uh, dat is hier iets minder. Um, ja, dat, uh, maar, maar er zijn over uh, heel Europa zijn er bepaalde ja, streken waar, waar dit leeft. Bretagne in, uh, in Frankrijk, Baskenland uh, in dingen. En ik zeg altijd, uh, het is uh, de sport waar, uh, waar de boeren thuis zijn. Uh, en dan met, met respect uh, uh, genoemd. Ja, je kan hier in de modder staan, hoor. ik sta nou gelukkig op een paar platen, maar jij hebt ook je laars aan, hè? Ja, nou, nee, dit, dat hoort er gewoon bij. Je moet gewoon zorgen dat je goed, uh, goed beslagen ten ijs komt. Je weet dat het, uh, dat het slecht weer kan zijn, je weet dat het ook zoals nu mooi weer kan zijn. Ja, je zei ook een verhaal van, dat zij tussendoor, van ja, ze willen het eigenlijk een beetje afschaffen, dat het meer op geasfalteerd terrein is en wat, wat, wat schoner. Nou ja, dat, dat, dat is ooit een keer uh, begonnen en dat heeft ze ingezet... omdat ze vonden dat, uh, dat het veldrijden wat, wat, wat schoner moest zijn. Maar ja, toen heb ik, uh, ben ik daar eens een keer mee, uh, met, met uh, de toenmalige uh, UCI over gaan praten. En ik heb gezegd van ja, maar wat ga je dan doen? Ga je ook uh, Parijs-Roubaix asfalteren? En ga je ook uh, de Ronde van Vlaanderen ga je de heuvelzone eruit halen? Nou, toen wisten ze eigenlijk niet goed wat ze moeten zeggen. Maar uh, ik wil er maar mee zeggen... Van monumenten, van, van, van, van dat soort dingen moet je vanaf blijven. Dat, dat is nou eenmaal zo. Dat kan wel eens een keer zijn dat het mooi weer is met stof en, en, en zon. Maar het kan ook zijn dat het regent en sneeuwt. Nou ja, dat hoort nou eenmaal zo en dit, dat hoort daarbij. En zolang als de, de artiesten die dat, die, dat, die dat doen en die daar hun, hun, hun trucje moeten en hun, hun dingen moeten laten zien. Daar geen problemen mee hebben. Ja, wie zijn wij dan? Dan gaan we in een twee uur verder over praten wie wij zijn. Want jij bent Henny Stamsnijder, oud-wereldkampioen. Bedankt. Jules van der Waart in gesprek met inderdaad Henny Stamsnijder, grootheid op het gebied van het veldrijden wereldkampioen. Jules zei het al in 1981. Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur nu.nl. Wat is jullie uh, populairste site? Waar uh, komen de meeste kliks op? De meeste kliks komen gewoon op het uh, algemene nieuws. Dus uh, right. als ja, het groot nieuws is, komen mensen naar nu.nl. Maar uh, snel gevolgd ook door Achterklap uh, is een hele ja, ja. populaire plek. Beetje roddel natuurlijk. Ja, mensen vinden... Ja. Nou ja, kijk, de manier waarop wij dat brengen... is er net weer uh, toch wel weer wat feitelijker, zeg maar. Dat vinden mensen... Dat, dat, dat is eigenlijk wel het, het goede van achterklap. Het, is, het, het gaat over... Uh, het klopt. Uh, het klopt wel, maar het, het gaat over smeuïge ja. onderwerpen. Uh, en, en mensen kunnen dus zeggen van nou... Hè, ja. stiekem, stiekem kijken we ook, ook even op achterklap. Merk je dat smeuige onderwerpen ook in de serieuzere media een rol gaan spelen? Ja, zeker. Nou, dus een, een, een te meer eigenlijk nog online. Dat je denkt, uh, ja, Justin Bieber was bijvoorbeeld oh ja. deze week, ik oh, geloof dat, klopt, dat was het op het 8 uur journaal was zelfs, maar ik hoorde het zelf ja. in het Radio 1 journaal, en maar ook wat op Wat vind NOS jij daarvan? Je bent een serieuze nieuwsconsument. Nou ja, ik vind dat een beetje, nou, ik, ja. ik vind het mooie van NU.nl, dat wij, wij komen daarmee weg, omdat we gewoon allerlei uh, verschillende plekken hebben waar we gewoon, uh, daar bundelen we dat nieuws. En je hebt een plek waar je het grote nieuws, ik bedoel Justin Bieber, dat hij zich aan aan dat hij zich gemeld, um, ja, geloof ik, hè, bij de, bij de ja. gevangenis. Ja, is dat nou nieuws voor het Radio Eagle? Ik vind van niet. Ik heb het idee dat ze dat vooral doen om uh, uh, uh, um de concurrentie met ons aan te gaan. En ja. vind, vind ik af en toe wat merkwaardig. Ja. Oh, iedereen is goed recht hoor. Ik bedoel, ja, nou ja uh, aan de andere kant zou je kunnen zeggen: het is ook wel goed dat, dat je een beetje naar de, de luisteraar ja, en de kijker kruipt. Nee, dat is waar. Ik kan me herinneren de ophef in Nederland toen de scheiding van Raf en ja. en Sylvie in het acht uur in de Ik begreep eerlijk gezegd wel dat dat in het acht uur in ja, de dat vond ik wel nou ja, zo grootste, overdreven. Ja, grootste, bekendste ekpaar. Nederlandse uh, paar. Uh, ik vind dat wel uh, op een dag dat er geloof ik niet heel veel ander nieuws was. Oh. Kun je dat best een keer, uh, keer maken? Nou ja, ik denk altijd op de schaal van de Syrië zijn er nog andere belangrijke ja, dingen klopt. te bedenken dan Sylvie. Nee, absoluut. Nee, dat is absoluut waar. Maar daarom, bij, bij ons gaat het tussen Siri en Sylvie. Dat ja, is altijd... dat is waar. Ja. Nee, oh, ja, ja. Nou, die Wat zit jij als je met die telefoon die te spelen? Die openbare kroeg Twitter, die heeft, wel een, die heeft een beetje gevonden... waar jij net mee zat te spelen met Sanoma... Sa je bedoelt, Saroma. Dat is een soort oh, ja. poedertje waar je, waar je toetjes <laughs> mee maakt. Dat, uh, zo snel gaat het. Zo snel ja. gaat dat. Ja. Ja. ja, dan zit jij nog te zoeken naar een woord... en dan hebben die haast al lang gevonden. Precies. Ja, jullie, gaan, uh, jullie gaan iets, uh, iets nieuws doen. Vanaf vrijdag 7 februari, elke werkdag op nu.nl. Nu talk Winterspelen. De Winterspelen, ja. Nou, wat, wat gaan jullie doen? Nou, we gaan een uh, dagelijks programma maken. Werkdagen uh, van een kwartier. Je oud-zwemmer en Olympie uh, Johan Kenkhuis, die presenteert dat. Ik wil niet veel zeggen, maar een zomersporter en een homo, naar Sochi jonge <laughs> Hij blijft in Amsterdam, maar oh. dat heeft er op zich nou, al. Ja. Het feit dat hij homo heeft, heeft er weinig mee te maken. Speelt, ja, maar het speelt erg rondom Sotschi. Ja. Dan had je hem daar naartoe moeten sturen. Nou ja, best die Poetin. Dat, dat, dat, dat, ik denk dat wij... Kijk, Johan Kenkuijs is, is, is, is, is behalve een oud-sporter... waardoor hij ja. heel veel verstand heeft Tuurlijk. van sport... Uh, is hij ook nee, na is zijn ook, carrière je, je moet niet zo lang programma maken. Ja, nee, maar goed, ik vind onzin. dat... Weet je, ja, dat zou hem ook tekort doen, want hij is volgens mij een groot talent. Hij doet bij de NOS ook... Bij het zwemmen is hij vaak... Ko commentaar, hij ja. doet heel erg goed. Het programma is een kwartier. En het is een kwartier uh, s ochtends. En het is, uh, wat het programma doet is een soort gids voor de dag. Mm. Dus we niet alleen, uh, niet alleen wat, wat, er, wat er gaat komen. Hè. Dus de sporten die er gaan komen. Uh, we, hebben, we hebben gasten uh, van allerlei uh, oud-sporters. Maar ook uh, um, Jet maken komt bijvoorbeeld te praten. Dan zullen we, het, zullen we het zeker gaan hebben over, uh, over uh, nou ja, de, de, de homo-kwestie. Ja. Uh, maar wat we ook nadrukkelijk doen is kijken naar wat er op social media gebeurt. Uh, die Olympiërs die, die, die, die, die mm. Vine en, en instagrammen zich helemaal... Uh, Helemaal, helemaal lijp in dat Olympisch dorp. En wij zijn een soort filter daarover. Dus wij bekijken voor jou wat het, wat het tofste is wat ja. je moet volgen. Ja, uh, Jaap de Groot, goeiemiddag. Hey, goeiedag Hovind. Chefsport van de Telegraaf. Wat uh, is de concurrent uh, ook op uh, internetgebied. Uh, Jaap, jij, uh, jij bent in Sochi nu op dit moment. Telegraaf gaat ook uh, televisie maken op internet. Kun je een beeld geven? Hoe is het daar nu? Ja, het is een beetje zoeken. Er zijn sommige dingen heel goed geregeld en sommige dingen wat minder. En uh, met name de accommodaties uh, zijn, uh, zijn toch een behoorlijk probleem. Dat uh, blijft hier nu ook uh, op locatie. Ja, en, en wat, wat is de temperatuur? Ja, het is hier in de, aan de Zee. Aan de Zwarte Zee is het de 10 graden. Prima weer. Oh, lekker. En in de bergen is het echt schitterend. Het is voldoende sneeuw en... Uh, Schijnt echt prachtig te zijn. Ja, en je gaat televisie maken, althans, er komen collega's van jou die ook online uh, video's uh, gaan maken en die zijn dan uh, straks uh, te zien. Waar zitten zij? Wat gaan zij doen? Ja, we, we zitten allemaal bij elkaar. We gaan uh, inderdaad uh, internet doen en uh, video uh, maken. En uh, ja, we gaan. Uh, Eigenlijk de krant in beeld en geluid brengen. Dat, ja. dat, dat komt er in feite op meer, een beetje op Tracking 7-idee. Uh, ja, ja, want als, als, laten we zeggen, er is een primeur, Jaap, bewaar je die voor de krant van morgen of komt die al op internet? Nou, dat is elke keer wikken en wegen. Uh, ja, nu je zoveel platforms hebt, is het elke dag eigenlijk uh, bepalen van waar, waar zet je het eerste in. En dat mm. zal hier ook het geval zijn. Er, zal, er zullen bepaalde nieuwtjes eerder op in beeld te zien zijn dan, uh, dan in print. Ja, uh, Hoekman van nu.nl zei net... wij gaan ons focussen op social media. Johan Kenkhuizen is de analyticus. Uh, wat is jullie insteek? Ja, eigenlijk wat ik net al aangaf. Uh, we maken de krant. Het blijft uh, toch de locomotief van het, uh, van het hele stel. En daarachter uh, ja, hebben we dus uh, ja, mogelijkheden... Om, uh, ja, om, om de krant dus op een andere manier te, uh, naar het publiek te brengen. Dus ook het beeld en geluid. Dus je moet het gewoon zien. Het uh, Telesport Sochi, wat ze dat vrijdag... Uh, ...de lucht ingaat, is gewoon een, uh, de krant in beeld. Ja. Leuk om te horen. Dankjewel en veel plezier daar. Oké, okay, dank. Het beste. Ja, de Groot, hmm. chefsport uh, van De Telegraaf. Utrecht Ajax, Ronald. 0-0 no, no, is het na een uh, minuut of 18 met de eerste dreiging van uh, FC Utrecht... ...eigenlijk na een uh, minuut of 7, 8 van de Marl... ...naar een uh, goede combinatie met uh, Agudelo... Schoot hij de bal richting de goal. Redding van Sillissen. Daarna was Toornstra er nog dichtbij. Schot voorlangs. Toen de momenten van Ajax. Fischer bijvoorbeeld. Schöne. Ook dichtbij een, een kans voor, voor Ajax. En zojuist de vrije trap van Jens Toornstra. Die in het strafschopgebied belandt. Voor Sillissen die vallend en boksend die bal wil wegwerken. En dan hard in aanraking komt met Ayoub, Maar uiteindelijk komen beide ongeschonden uit de strijd. En blijft het dus 0-0. Van Rijn heeft de eerste gele kaart van deze wedstrijd gekregen. Voor een overtreding op die debutant van der Winde. Die linksachter dus, die vanaf eigen helft begon aan een rush. En alleen maar door een overtreding eigenlijk van Van Rijn gestuurd kon worden. Nu Ajax met een vrije trap aan de rechterkant van het veld. Een meter of tien weg bij het strafstroomgebied. Uiteraard Schöne daarachter. Maar ook Deli Blind. Schöne met de bal richting de penalty. Dit kopbal is er van Klaas en de redding van Ruiter is dik in orde... want hij uh, tikt die bal over de goal. Zo gebeurt er voldoende in de eerste 19 minuten in Galgenwaard. Het is nog 0-0. Onze tv-deskundige Ron uh, Vergouwen. Soms is hij Vergouwen, maar nu niet. Cassie kijken over de aanloop naar de Spelen in Sochi. Cassie kijken met Ron Vergouwen. We kregen deze week veelvuldig een blik over de grens op tv... maar hoewel de situatie in Syrië en de Oekraïne ook verschrikkelijk is is het nu toch echt vooral Sochi wat de klok slaat. Het comité die betreurt eigenlijk de keuze nu van uh, Sochi. Met wie kan je daar beter over praten dan met arts Henk? Hmm. Dat vind je van die commotie een beetje later. Weer een protest tegen de Russische schending van de mensenrechten. Dit keer in Brussel, voor het gebouw van de Europese Commissie. We gaan toch eerst even over onze grote vriend Poetin praten. Hij zei letterlijk, homo's zijn welkom... maar ze moeten onze kinderen met rust laten. Volgens deze voormalig Olympisch schaatskampioen... hoeven homo's zich tijdens de Spelen absoluut geen zorgen te maken. Ja, ook in Nieuwsuur exclusieve gasten aan de desk. En vlak voor deze uitzending sprak ik, samen met een Russische tolk... met twee van de drie Pussy Riot-leden... die eind december plotseling werden vrijgelaten... na een gevangenisstraf van anderhalf jaar. Ja, voor tv-makers een mooie kans om dit, in onze ogen een wat vreemd... land is te gaan ontdekken. Zo startte zondag de mooie reisserie van Jellebrand Korsius... De Bergen achter Sochi. Hier ligt Sochi, maar die Olympische Spelen zijn. Dat is eigenlijk alleen maar dit kleine stukje. En onze reis gaat aanvankelijk door Rusland heen. En daar gaan we de grens over. Een geweldige reis. Als je als je naar zo'n kaart kijkt, dan krijg je toch gewoon zin om te reizen. Geweldig. Ja, zo'n mooi programma. Vanavond deel 2 trouwens. En zoals in veel programma's, ook Jelle had aandacht voor de homorechten in Rusland. Ik zat in de metro in Moskou. En vlak voordat ik uit wilde stappen, komt er een man naar me toe. Die geeft me een klap op mijn hoofd en die zegt vuile homo. Vervolgens kom ik bij vrienden thuis. En die moeten heel hard lachen, want ik had blauwe schoenen aan. En de kleur blauw is eigenlijk niet iets wat je draagt in Rusland. Het wordt heel ge geassocieerd met de homoseksualiteit. Weer wat geleerd. Ah, dus blauw is de Russische homokleur. Dan moet Rutte gewoon een fel blauwe stropdas aandoen naar Sochi. En Maxima heeft volgens mij ook nog wel ergens een blauwe jurk hangen in de kast. Maar vooral bij de Vara was het deze week Sochi Homo week. Onder meer met de serie van Steven Fry, Out There... Over hoe men in verschillende landen tegen homo's aankijkt. There are people who are so rapidly homophobic. And I just find that fascinating. Ja, Stefan Frey ging uiteindelijk ook nog even naar Rusland. Gay people align about their problems. They would like to be favorite and famous because they are victims of uh Russian medieval behavior. It's it's absolutely so world. You really ought to stop because you're making a great fool of yourself on camera. This is going to be shown around the world. De ware kwam verder deze week met Leven Sochi waarin Arthur Japet met mensen over homorechten spreekt tijdens de spelen. En minister Jet Bussemaker, die over emancipatiezaken gaat, was zo moedig de grote Nederlandse delegatie naar Sochi te komen verdedigen. Maar ze werd direct in de hoek gezet door oud-Olympisch zwimmer Johan Kinkhuis. De delegatie die gaat, die gaat daar om de sporters te ondersteunen. Maar Johan, jij wil iets nee, zeggen? Ik de hele tijd dat, dat de hele delegatie gaat om de sporters te ondersteunen... maar wij voelen helemaal niet dat de regering of het Koningshuis mee is. We oh. waarderen het wel, maar het is niet nodig om daar voorheen te gaan. Ik is dat voor iedereen uh, anders? Ja, een mooi beeld wat we verder kregen was een voorproefje uit de tv-kantine... waarin Carlo Boshart als Wim Zonneveld ook nog even een statement maakte. En werd de geest gemoresteerd, en hoe zijn ze op de foute weg? Want ziet, hoe gek het leven is, is er een sportgebeurtenis, staat Mark Rutte al nou te springen. De mensenrechten gaan opzij, ze hebben lakken, jou en mij, ik kan er enkel over zingen. Ja, mooi. En goed ook dat deze programma's gemaakt worden. Maar laten we ook af en toe eens even naar ons eigen land blijven kijken. Afgelopen week werd bijvoorbeeld voor het eerst in de soapgeschiedenis een homohuwelijk gesloten. In de soap goede tijden slechte tijden. Lucas Sanders verklaart u aan te nemen tot uw wettige echtgenoot. Menno Kuiper. Wat is daarop uw antwoord? Ja, ja heel graag. Dan zijn jullie nu officieel getrouwd. Ja, mooi initiatief van de schrijvers, maar op de social media buitelden de reacties van de mensen die dit huwelijk verschrikkelijk vinden over elkaar heen. Dus laten we ook alsjeblieft gewoon naar Nederland blijven kijken. Ja, en als er één serie is geweest afgelopen weken waaruit blijkt dat het echt niet uitmaakt of je nou van mannen of vrouwen houdt, dan is het wel van de serie Ramses. Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ja, bij de Nederlandse tv-kijker is de boodschap naar Poetin toe... er nu toch wel behoorlijk ingeramd afgelopen week. Ik hoop wel dat er ook een ietsiepitsie van doordruppelt in Rusland. Want de tv is een mooi medium om de boodschap te verspreiden. Maar ja, dan moet natuurlijk wel de juiste doelgroep kijken. Kassie kijken met Ron vergouwen. En als u terugkijken kan op deperstribune.nl... dan ziet u wat Ron zojuist besproken heeft... en waarvan u dacht, hé, hey, dat wil ik nog wel eens terug horen. Utrecht, Ajax, Ronald. Het is een mooie schouwspel de eerste 24 minuten. We doen het zonder doelpunten, maar met kansen over en weer. Dreiging nu van Utrecht naar balverlies van Klaassen. Snelle reageerde van Jens Stornstra. En bijna ging Agudillo, die Amerikaans-Colombiaanse spits van Utrecht, richting Sillissen. Hij ontweek eigenlijk twee man, maar uiteindelijk was Ricardo van Rijnhem toch de baas. Nu Ajax weer, rechterkant, Schöne, bal in het Del Delpierre werkt weg, Blind vangt op, die gaat het van afstand proberen. Hij schiet van een meter op 25. Hij had nog niet gescoord, uh, Deli Blind, dit seizoen. Scoort sowieso niet veel voor uh, Ajax. Is belangrijk, maar niet in het maken van doelpunten. Maar nu dus even wel op deze zondagmiddag in Utrecht. Hij krijgt die bal, 25 meter van de goal... en schiet een buitenbereik van Ruiter binnen. Ajax leidt 1-0. Dat is uiteindelijk de reden waarom we flitsen, Ronalds. <laughs> we hebben hem te pakken. De goal bij Utrecht Ajax. Leuk om te horen. Gerdjaap Hoekman. Ja, nu gaat jouw collega op de tribune. Wat, gaat, wat doet hij nu? Twittert hij dat gelijk naar de ja, site? Ik denk dat hij een, een, een, een bericht stuk... op het Nusport.nl, op heeft. Dat is het, New, New New. NL, dus het ja. account van New Sport. En het bericht op nu.nl wordt... wordt uh... Daily Blintus. Ja, ja. Zeg, 15 jaar eh, straks. Ja. Nu, ja. Wordt dat groot gevierd? Nou, in mei zit zitten nog even te kijken hoe groot we dat moeten gaan vieren. Maar ik geloof dat ook iemand bezig is met een, met een boek over de geschiedenis van nu.nl. Dus dat is op zich wel, wel spannend. Uh, en, en we zijn bezig met een, uh, met een nieuw ontwerp van de site. Wat wil je? Ja, oké. Okay. Ja. Een nieuw ontwerp? Ja, we zijn bezig met, met een redesign van nu.nl. Dat is eigenlijk wel een van de spannendste dingen die er, geloof ik, uh, die als overiging kan doen. Want uh, het, is, ja, het is heel erg succesvol en hartstikke groot. En toch uh, moet het dan anders. Daar lig ik wel eens wakker van, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, ik weet ook niet of we dat in mei gaan doen of in juni. Maar in, mm. in ieder geval, we doen dat op ons, uh, op ons gemak, zeg maar. Maar... Uh, het komt. Gewoon oh, nieuwe vormgeving. Ja, van nieuwe de vormgeving. Ja. Oh, ja, en ook wel nieuwe, nieuwe dingen erop. Dus uh, ik noemde net al live bloggen. Hm. Dat gaan we op een betere manier uh, brengen. We gaan. Kijken hoe we dossiers... Hè? Dus mensen komen aan de ene kant op NU.nl om het laatste nieuws... maar die willen tegelijkertijd ook wel steeds meer diepgang merken. Hè? Dus uh, hoe, hoe leg je ze uit bijvoorbeeld wie Janssen steur is? Hoe doe je dat ja. snel? Dat soort, uh, de, hoe zit dat nou precies in Syrië? Dat soort vragen. Uh, dat, uh, ja, die gaan we allemaal behandelen. Dus Groot, grote spannend. nieuwsvragen. Inderdaad. Ja, zeker. Ja. Wat ik leuk vind... Is mensen, we behandelen ze... bezoekers hm. kunnen ook meedenken over de site. Dus als je je aanmeldt via mijn blog... Dan, uh, dan kun je mee testen.